ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Blijdschap bij demonstranten in Bangladesh. Want na wekenlange protesten treedt premier Hassina af. Ze is het land uitgevlucht en lijkt nu in India te zijn. En ondertussen wordt haar huis bestormd door demonstranten, ziet mijn collega Davy Boerma. Op social media gaan er allemaal beelden rond van mensen die de hekken... Uh, van haar uh, woning uh, overklimmen. Spullen uit haar woning halen. Er zijn mensen te zien die met een bank slepen, die met stoelen slepen. Dus op dit moment is er een feestelijke stemming maar het is ook spannend omdat er dus ook dit soort um, ja, gewelddadige dingen bezig zijn op het moment. De protesten in Bangladesh begonnen na het invoeren van een nieuwe wet, waarbij banen bij de overheid naar een select groepje mensen gaan. En de afgelopen dagen vielen er bij die protesten honderden doden. Nog nooit eerder zijn er zo weinig vlinders gespot in Nederlandse tuinen. Mensen die meededen aan de Nationale Vlindertelling, die zagen er gemiddeld maar vijf rondfladderen. Terwijl er vorig jaar nog acht en andere keren zelfs zestien waren. Het komt doordat de natuur achteruit gaat, onder meer door stikstof en de slechte kwaliteit van het water in Nederland. Vier Russische vliegtuigen die al jaren in Limburg aan de grond staan, die worden geveld. De Airbussen staan al vijf jaar bij een onderhoudsbedrijf in Beek in Limburg. En ze mogen niet weg vanwege de sancties tegen Rusland. En doordat de eigenaar failliet is gegaan. Een curator uit Ierland heeft nu juridisch geregeld dat ze van hem zijn. En hij gaat zelf op zoek naar een nieuwe koper. En dan nog dit in Lemelen in Overijssel Hier is deze week een bijzonder zomerkamp gaande. Speciaal voor jonge mensen die stotteren. Ja, ze zijn niet bij elkaar om van het stotteren af te komen, maar vooral om ervaringen uit te wisselen. In Nederland stottert maar 1% van de, van, van de mensen. En dus, de, dus je voert je best wel... Uh, ja, Zeggen dat uh, uh, onbegrepen. Het dagelijks leven ben ik vaak de enige die anders praat dan de rest. Ik heb wel geluk dat mensen die stotteren uh, uh, en bottelen heel goed zijn in uh, uh, goed luisteren naar de ander. Wij uh, maken echt tijd voor elkaar om uh, veel te vertellen. Ja, de stotteraars moeten aan het eind van hun kamp een speech geven voor een grote groep mensen. Het weer dan nog: de rest van de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Graadje of 24 is het. En ook vanavond blijft het nog lang warm en droog. Morgen een dag met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 To move to, so I call my homeboys on my cell phone. Yo, fellas, let's see what we can get into. As we proceeded on our way, so four fine ladies, and I had to say, Hey, ladies, are there any parties going on tonight? The only party we know is that city light. Right. When we walk through the door. I went straight for the game En toch is het wel lekker hè, zo'n high freak begin aan het begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Een hele middag. het is uh, even na twee uur, nou het weer is uh, redelijk hier in Zandvoort. En dan treffen wij het uh, met uh, ten opzichte van uh, de rest van het land uh, Dolly. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Hallo dan. Het gezellig weer om Zo. hier te zitten. Ja, de week weer goed doorgekomen. Absoluut. Mooi. Ja hoor, ja. Mooi. je ziet het, ik ben er nog. Ja, zeker, nou gelukkig. <laughs> Jij ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, we kregen ja. net het, uh, ja, dat uh, schrokken we wel van, dat bericht ja, over Therese, Leo heer, Heino. Ja, het, het schijnt, uh, we, we hebben net vernomen via de social media dat uh, de heer Leo Heino uh, overleden is. En uh, ja, daar schrik je dan toch wel even van, hè? Deze Zeker. meneer heeft natuurlijk een, een, een hele grote stempel gedrukt op uh, Zandvoort. En was bij heel veel uh, dingen enorm betrokken. En uh, ja, natuurlijk was hij best wel op leeftijd. Maar je verwacht dat dan toch niet, hè? Dus ja, ik vind het uh, toch wel heel erg. Het, ik, het grijpt wel aan, hè? Zeker, ja. ja. altijd druk met uh, Zandvoort uh, bezig. Absoluut. En uh, ja. ja, mooie dingen gedaan. Hè. Ja. En sommige dingen dat uh, sommige mensen... Oh ja, sommige, sommige dingen. Ervan, verschillende meningen. Ja, er verschillende over, meningen ja. over. Zoals het uh, gebouw in het centrum. Maar ja. uh, ja, nou, heel veel voor uh, Zandvoort betekent. En uh, ja, ja, ik ben er behoorlijk van uh, geschrokken toen jij ja. het vertelde. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dat, dat, dat is het ook. Het is, het is toch weer een heel, mark heel markante Zandvoort uh, die we los moeten laten. En uh, ja, uh, wij willen ook uh, Rob en ik uh, uh, namens ons beide... Uh, de nabestaanden en de vrienden en familie uh, heel veel sterkte toewensen. Zeker, En ons uh, medeleven ja. betuigen, ja. Oké, okay, nou, ja. ja, verder gaan we gewoon door met uh, ja, dit programma, Donnie. Ja, dat is dan ook weer, hè, ja. dat uh, zoiets verschrikkelijks gebeurt. En uh, ja, we gaan allemaal gewoon toch maar weer door. Want ja, je, we kunnen moeilijk het programma stilzetten ervoor. Maar ja, even erbij stilstaan is het minste wat we kunnen doen. Zeker. Nou, hè? ga jij even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren vanmiddag? Ja, dat zal ik uh, jullie gaan vertellen, jongens. Eh. Uh, we hebben natuurlijk heel veel verschillende momenten met kort Zandvoorts nieuws. Dat gaan we rond over vijf minuutjes naar het volgende nummer. gaan we daar wat aandacht aan besteden. Uh, om half drie ga ik u vertellen wat de Weerman bedacht heeft voor ons de komende tijd. Dan kwart voor drie weer een klein nieuwsberichtje. Kwart over drie ook weer. Half vier gaan we kijken naar de evenementenagenda. En ik dacht al, wat heb ik toch weinig te doen. Maar die ben ik dus helemaal vergeten te Oké, okay, nou ja, je hebt nog even tijd, hoor. Het is nog geen half uh, Dolly. Dus. is uh, erg, ik zie hem nou voor mijn neus staan en denk ik... ja, vandaar dat ik zo snel klaar was vandaag. Ik snapte het al niet. Uh, Dan weet je. Ja, tien over alle vier. Weer even tijd voor de klein, een klein nieuwsberichtje. En kwart over vier gaan we natuurlijk naar die vrolijkert uit Beverwijk naar Rendel Lawson. En dan hebben we de tijd voor de Pit Report. Van de Auto Passion. Hij zat ja. vanmorgen weer op de A9. Ja. Hij heeft hij ook weer lekker verteld. Alhoewel, hij viel heel snel weg uh, bij mij. Oh. Dus daar gaan we alles over vragen straks aan uh, oh, Rendel okay. Okay. Of het zal allemaal vast... wel goed gaat natuurlijk. Maar ja. volgens mij wel hoor. Wou ik net zeggen, het zal vast wel goed komen. En uh, kwart voor vijf uh, hebben we het laatste rubriekje. En dan besteden we natuurlijk aandacht aan een dier... wat uh, hoop, wanhopig zit te wachten op een nieuw baasje met een lekker warm mandje. En uh, ik ga er straks eentje voor u uitkiezen. Maar ja, er zitten er natuurlijk veel meer dan één. Dus mocht u een plekje hebben voor een lief dier... ga eens kijken bij het dierenthuis, Kennemerland. Okay. Maar straks meer erover. Dankjewel, Dolly. Weer een uh, leuk drie uur hier... Uh... Bij de Stamfordse Radio een hele goede middag. Uh, tot aan vijf uur, Stamford op zaterdag met Tolly en mijzelf. En niet alleen de informatie natuurlijk, maar ook lekkere muziek waaronder Paul Young.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 Twee grote hits uh, achter elkaar. Paul Young, Love of the Common People. En uh, erachteraan uh, deze van uh, Jewel en Propaganda. Het is uh, kwart over twee geweest. We gaan het uh, nieuws in het kort doen met... Ja, ja, zeker. Uh, ja, even het volgende berichtje. Er is natuurlijk enorm veel te doen al heel lang over uh, Camping Zandervoerde. En uh, tegenwoordig is ook uh, Camping Vogelenzang met hetzelfde probleem geconfronteerd... En nu is het zo dat ja, die mensen die vechten zich rot om die uh, campings te behouden zoals ze zijn. En, uh, ik zal er verder niks over zeggen. Maar goed, uh, hoe ik erover denk, <laughs> dat is deze plek niet. Uh, het is wel zo dat de actievoerende campinggasten de krachten gaan bundelen. Dus die van vogelenzang en zanden voerden. Okay. En de vaste recreanten die verzetten zich tegen, zoals zij het noemen, de verrompotisering van traditionele familiecampings en natuurgebieden. En ze willen niet wijken voor de rijken. Nou hebben ze een actie op touw gezet, die heet Red de Camping. En op 30 augustus begint om 5 uur uh, eerst een workshop... over de manier waarop recreanten hun standplaats kunnen behouden. En om 7 uur s avonds, uh, ja, s'avonds... Dan voeren de recreanten van Vogelenzang en Zandenvoerder met onder meer de Stichting Recreantenrecht actie bij Camping Vogelenzang aan de Henk Lenselaan in Vogelenzang. En um, even terzijde, in september behandelt de gemeenteraad van Zandvoort de kwestie Zanden, Camping Zandenvoerder opnieuw. Oké, okay, en dan heb ik op uh, Facebook uh, gelezen dat ja. Uh, ja, de politiek, de raad zeg maar. Uh, ja, zich niet echt achter de camping schaadt nee. op dit moment. Nee. En dat er twee partijen zijn die dat wel doen. In ieder ja. geval Sanford echt één. En de PVV. Echt. En de PVV als ja. twee partijen die ze ja. dan noemen. Ja. Dus de vraag is eigenlijk waar blijft de rest? Of zijn er goede redenen voor? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik, dus, kan, uh... me, ik kan me niet voorstellen. Uh, dan ga ik toch even uit mezelf praten. Ik, ik denk dat je als uh, een badplaats zoals Zandvoort er niet omheen kunt... om het te laten voortbestaan. Want er zijn nu al zoveel campings omgeturnd... Uh, naar dure uh, uh, uh, chaletjes. Uh, wat niet voor iedereen haalbaar is. Vergeet vooral niet die man met dat teentje... En die, die, die, die zo'n caravan wil huren en uh, de mensen uit Amsterdam die hier zo graag naartoe komen en lekker die zomer doorbrengen. En daar heel wat jaren voor hebben krom ja. Die worden zo aan de kant geschoven. Maar ik wil vooral even doelen op die passant die hier een paar dagen door wil brengen en een hotel waarschijnlijk niet kan betalen of liever gewoon in een caravan zit... Die moet je niet vergeten. Dat, dat zijn ook mensen van de toekomst die je weer bindt aan Zandvoort. En ook die verdienen een ruimte. En ik denk ook dat de omwonenden een heel groot punt hebben. Als ze zeggen van ja, maar je gaat hier natuurlijk in-check-uit-check krijgen. Hè, midweek uh, en, en uh, weekend. Dat, dat wordt een enorme polonaise van auto's en toestanden. Dat gaat een enorme drukte opleveren. Uh, dus... Ik denk al die factoren bij elkaar. Maar vooral, vooral die passant die gewoon wil kamperen. Daar, daar, het, dat kan niet dat je daar als, als zo'n badplaats zoals hier is, dat je daar geen ruimte voor biedt. Nee, ja. Jij hebt er een uh, mooie reputatie nog uh, over gemaakt. Over ja. Camping Zandervoerder. Uh, ja, ja. Daar ben je te gast geweest. Hoe ja. heet die uh, mevrouw ook alweer? Jokie Berendorf. Ja, wat een geweldig. Die is geweld... daar opgegroeid. Wat een ja. geweldig mensen. Uh, ja, is dat. niet normaal. Ja, en, en ik. ik, ik, ik ik, ik merkte ook. En ik voelde ook. Terwijl ik met haar over, dat, uh, over die camping liep. Hoe diep het gaat bij de mensen. Hoe diep. En daar, daar wordt niet bij stilgestaan. Je bent echt met mensen bezig. En hun levens aan het verwoesten. En daar overdrijf ik helemaal niks aan. Hoor. Nee, zeker nee, niet. Echt niet. Dus. En het is, het is gewoon treurig als je die camping nu ziet. Maar ja, het is natuurlijk ook heel intensief. Om een camping te beheren. Hè? Dus het is makkelijker voor de eigenaar. Want het is nu Kennemer Park. Maar ik denk dat dat gewoon dezelfde eigenaar is... als uh, de eigenaar van voorheen uh, Camping voerde. Uh, uh, het is veel makkelijker om die chalets te verhuren en neer te zetten. En het levert ja. meer op. Ja, dat denk ik. ik Daar durf ik niks over te zeggen. Ik weet niet hoeveel die passanten betalen. Dat, die, die betalen natuurlijk ook voor het huren van een stukje grond en dergelijke. Ja. Ja, nou ja, okay. Maar ja, ik, ik, ja, jongens, kom op. Laat dat <laughs> nou ja, gewoon bestaan. Ja, nou ja, als je wil weten waarom Dolly zo reageert... ...zou gewoon even naar de reportage van jou kijken. Ja, ja, ja, en die ja, is terug te inderdaad. vinden op onze Facebookpagina. Dus laten we het hier even bij dus de, de actie. Nog, van de serie Paradijs. Daar staat hij onder. En wanneer is, is zeg maar, die, die actie van ze? Nog een keer? De datum. Nog een keer. Dat is. Uh, moet ik weer even terugkijken. Uh, 30 augustus. Uh, vanaf 5 uur. Oké, okay, dus vogelsang. Zandervoerder en uh, vogelsang gaan samen verder. Uh, inderdaad, tegen de rampotisering. Ja, het en maar steun die mensen, jongens. Als je, als je denkt dat, dat, uh, dat het moet blijven bestaan, steun die mensen. Want hoe meer zandvoerten hun steun uiten. He, dus niet alleen maar mopperen op, op, uh, op Facebook, maar ook uiten. Ga een keer achter ze staan en ga massaal daar naartoe. En laat die stem horen. Oké, okay, nou wij hebben het als radio even gedaan. op de zaterdagmiddag, uh, Dolly. Ja, en, uh, ja, uiteraard veel steun ook uh, voor uh, de actie. En uh, laten we hopen dat, het, uh, de, ja, dat, dat er op een normale manier met mensen omgegaan wordt. Hè. Dat is het uh, ja. meest belangrijke. Ja. Wij hebben er dus zomaar in ons bol. Oh, bol. Hier is Jason... Can't tell if you gon' leave here or if you wanna stay Girl, just ease up Don't yell at my two-seater You say that you a freak up But fall asleep at 8 She, but you're perfectly Dysfunctional, you crazy like my mama, mama She, girl, you killing me But you won't see me with another lover, baby zomerrit van alweer een paar jaar geleden Jason Derulo en Alcapulco Going local Down in Alcapulco nou zo dadelijk het weerbericht voor Zandvoort en de regio maar eerst gaan we stiekem dansen Dat doen we met Toontje Lager ik stond maar wat te drinken wat te hangen ik dacht en keek en dacht waarom me heen niemand om me even op te vangen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 Uit de jaren tachtig, toontje lager en stiekem met je gedanst. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Nou, het is geen hartje winter, maar gewoon uh, zomer, lekker. En dat betekent ook uh, een, ja, lekkere temperaturen uh, momenteel in zandvoort. Maar uh, blijft dat zo en is het alleen maar bij ons zo, uh, Dolly. We gaan het zien. Ik ga het eventjes voor jullie vertellen. Ja, er is helaas vanmiddag een bui mogelijk, dus uh, zorg uh, dat je niet al te veel spullen buiten hebt staan die niet nat mogen worden. Uh, er waait een zwakke tot matige westenwind en het wordt 24 graden. Morgen zijn de perioden met zon en dan blijft het droog en bij niet meer dan een zwakke noordwestenwind wordt het 22 graden. Dat is wel lekker? Zeker. Ja. Gaan we eens even verder kijken, want maandag zijn er flinke perioden. Met zon de waait een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt 25 graden. Dan dinsdag, dan schijnt de zon volop en oh jongens, dan gaat die door naar 28 graden de temperatuur. De wind waait dan uit het zuiden tot zuidoosten en is niet meer dan zwak. Dus dan moet je echt op zo'n briesje even wachten hè? Ja, om er even ja, ja, bij ja, te ja. komen. Nou ja, het is wel lekker als je nu vakantie hebt, dat je mooi weer krijgt ah, in, absoluut, in ieder geval. Absoluut, absoluut. Ik vertel liever dit dan dat het regent, natuurlijk. En woensdag is in de ochtend kans op enkele buien. Nou, ik zeg het net. Ja hoor, kans op enkele buien. Het is nog niet gezegd, maar geleidelijk is het droog en breekt de zon door. De westenwind is matig en het wordt 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken en blijft het droog en waait een matige westenwind. Temperatuur stijgt dan naar 24 graden. En als we dan kijken van 9 tot en met 16 augustus dan schijnt de zon geregeld. Maar zo nu en dan is ook een bui mogelijk. Met temperaturen van 22 tot 24 graden blijft het voorlopig. Heel aangenaam zomerweer. Kijk, dat is uh, goed om te horen, Dolly. Yes. En uh, goed voor de bloemetjes en de bijtjes. Dat oh, het zo nu en dan een klein beetje regent, ja, natuurlijk. Hè? Zo is het, ja. En, uh, wat dat betreft uh, kunnen we altijd van uh, Rico Schreuder op aan. En als u dit weerbericht na wil lezen, dat kan. U kunt het teruglezen op uh, RicoWeer.nl. Ja, daar vind je het weerbericht voor de komende dagen. Zoals wij dat uh, net uh, vermelden hier bij ZFM. Lekkere muziek onderweg, dus hou ook daarvoor de radio aan. Hè? Onder meer deze van uh, Molleco. This is jaar geleden op een circuit eh, draaiden we deze plaat ook nog. De zingen van Moloko en Bring It Back. Nou, wij zijn er gewoon tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En uh, dan zeg ik normaal gesproken, entertainment spiel. Maar uh, Fred is even een paar weken uh, op vakantie. Dus voor Fred in de plaatsen, uh, gewoon lekker een non-stop uh, muziek zo dadelijk na vijf uur. Zover is het nog lang niet. gaan we praten met Lars Carré. En het gaat over zeezwemmen. Eerst gaan we weer wat een grote zomer is voor je eh, draaien op de Zandvoortse Radio. Waaronder eh, deze, Rigiera. We gaan de 12 inch eh, versie draaien. En daarna zijn we weer terug. Hier is Notengo Dinero. De una de a tu es, patria de estos te crean, meo psíquico besado de una de a tu es, patria de estos te crean. He, Dolly om uh, deze weer te storen, Rigiera. Van ja, uh, ook, playa", Maar dat hij het en... weet hè? Ja, nou denk tengo... Dat we geen geld hebben. Nee, dat no ah. dat dinero. Ja. Ja, nou ja, het is, uh, het is even niet anders toch? Ja, ja om daar nou zo'n vrolijk liedje over ja, te maken. Ja, gewoon een vrolijk, vrolijk is liedje. Is liedje. Doe mij geen maar Ja. Ja, nee, dat is ook weer zo. Nou ja, nu ja. even over geld gesproken. Ja. Je hebt natuurlijk uh, heel veel uh, families ook uh, in Zandvoort uh, die echt... Uh, ...van een minimum inkomen rond moeten komen. Ja. En uh, ja, die kinderen die kunnen vaak ook uh, wat uh, minder uh, dingen doen en dergelijke. Mm -hmm. Maar nou heb je in Zandvoort uh, zijn er een aantal projecten... ...waarbij je eigenlijk uh, gewoon gratis uh, kan meedoen als, uh, als uh, Zandvoortse uh, kinderen en jeugd. Ja, zeker, zeker. Ja. Die zijn er zeker de hele zomer door. Iedere dag wordt er iets georganiseerd, ik geloof zelfs twee keer per dag... Uh, voor bepaalde leeftijdsgroepen steeds verschillende leeftijdsgroepen worden er allerlei leuke dingen georganiseerd om de kinderen lekker bezig te houden, dat ze ergens naartoe kunnen en uh, ja fantastisch. Ja, dat en is dat... via pluspunt en in... uh, jongerenwerk en jongerenwerk. Oké. Okay, okay. Ja, ja, ja. Uh, hoe heet het ook alweer? Loesu. Ja, Loesu. Loesu heet hoe het kom programma. Hoe komen ze aan die naam, weet je dat? Dat nee. is uh, Surinaams voor straat. Oh, kijk. Ja. Dat weet jij dan weer? Ik uh, geen idee. Ja, dat had ik al een keer uitgesproken. Ik had het er al okay, een keer ja. over gehad. Okay. En uh, je kan dan uh, via uh, het pluspunt of uh, jongerenwerk... of uh, het, het, het, het Loesoe-programma uh, terugvinden. Ja, het is de hele is... maand augustus nog... Hey, ja, zeker. Totdat de school weer begint. Ik vind het geweldig dat ze zoiets doen. We hadden vroeger natuurlijk de recreade. Wat enorm gezellig ja, was ook. Jeetje. Elke dag wat te doen. En, leuke de, de, de, en in het dorp en de poppenkast. En ja. De, dat soort maar dingen. ja, het is natuurlijk steeds moeilijker om vrijwilligers daarvoor te vinden. Ja, weten die ja. kinderen nog wat de poppenkast is? Dat is dan ook de vraag. Eh... Uh. Uh, worden ze uh, nog nee, met poppenkast ja. dan uh, opgegroeid? Of, uh... Ja, nou die bij mij wel. Want ik vind poppenkast hartstikke leuk. Ja. En daar niet ik zelf ook van. En poppenspel ook. Vind ik allemaal heel erg leuk. Dus uh, ik vind het leuk om te doen. En ik vind het ook leuk om een kind erachter te zetten. En te kijken uh, hoe het met, met de fantasie gaat dan. Hè? Wat voor verhaal gaat er komen. En, Zeker. Ja, het, het heindigt natuurlijk altijd hetzelfde. Want... Als publiek, als je voor die poppenkast zit... krijg je op een gegeven moment al die poppen naar je kop geslingerd natuurlijk. Ja, ja die komen dus... allemaal uit de kast natuurlijk. Die komen allemaal uit de kast. <laughs> Met een noodvaart. Ja, ja. Lijkt een knelparade wel, uh, zeg maar. Ja, die is nou gaande maar door. moet we die. moeten eigenlijk de peden er nog bij zetten. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> nou ja. Van P. Uh, <laughs> ja, van poppen. Want, de ja. poppenkast. Ja, dat was uh, mooi in die tijd. Uh, dat heet uh, Maaike Kappel, uh, toch? Kappel. Uh, Mike Kappel. Ja, maar ja. Die, die doet het nog steeds. Als er een evenementje is ergens, wat voor kinderen bedoeld is. Dan is zij meestal wel aanwezig met de poppenkast. Oké, okay, dat is ja, leuk. Jazeker. Ja, ja, ja, ja. Doet ze zo? Lang. Ja. Uit de begintijd een uh, beetje van set Zou je eigenlijk nog in Amsterdam staan op de, op de Dam? Die poppenkast? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Moet nee. we Moet eens een keer gaan kijken. Nou, ga gaan een keer kijken dan. Ja, ik ga een keer kijken of de, of de poppenkast er nog is. Zeker. Nou, waar het geen poppenkast was, ja. was op het strand afgelopen woensdag. Want uh, ja wethouder Lasker He had de eer om om tien uur het... Uh, ...zeezwemmen voor de jeugd te, ja. te openen. Ja. En dat is een project van de, van de gemeente. En dan leren de kinderen en de jeugd ook omgaan met zeewater. Ja, Want dat is gevaar, iets heel anders dan zee. gewoon dat zoet water uit het zwembad. Het ja, is niet ja. te vergelijken, ook als je in één keer zo'n zo slok water... In je mond krijgt, ja, daar ga je lichaam dan ook op reageren. Absoluut. Zeg maar. Absoluut. En dat leer je dan op die woensdagmorgen. Ja, en ook uh, de, de onderstroom. Daar moet je, moet je goed rekening mee houden. Ja, de muien natuurlijk. Er zijn heel, heel veel gevaren in die zee aanwezig. Terwijl, als inderdaad, daar heeft uh, Lars Carré gewoon gelijk in. Als je ze goed uitlegt hoe die zee werkt. Ja, wij deden dat vroeger eigenlijk al automatisch. Uh, als je je bent grootgebracht, want dan weet je het... Um, uh, ervaring leert wel, dat heb ik van mijn vader geleerd... die bij de strandpolitie was, dat kinderen eigenlijk... als ze kwijt zijn bijvoorbeeld... er dus zijn ouders altijd bang dat ze zullen verdrinken. Maar dat is het gekke, kinderen lopen nooit de zee in. Zomaar. Nee, dat is wel zo. Het schijnt dat kinderen dat heel goed aanvoelen. Meestal lopen kinderen uh, met de richting van de wind mee. Maar nooit de zee in. En, en dat is wel heel bijzonder. Maar het is natuurlijk ook heel bijzonder dat, dat de kinderen... Uh, je les in gaan krijgen. Ja. Fantastisch. Nou ja, Lars Heel was goed. vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Ja. De wethouder Lars Carré... En uh, ja, die vertelde het een en ander over het uh, zeezwemmen. Daar gaan we nu naar luisteren. Ja, Hartstikke Afgelopen goed. week ben je op het strand geweest. om uh, te kijken hoe kinderen les krijgen in uh, het zwemmen in zee, hè? Dat klopt. Ja, klopt. En dat is een initiatief van de gemeente. Ja, was afgelopen woensdag was de eerste les. En de komende weken worden er verschillende lessen per week.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 Dat wordt dus een aantal workshops uh, uh, gedaan en een, een, een, uh, nou, nogmaals zes tot acht per groep. Dus een nou, kleine ja, inderdaad ja En dat ja. wordt op de woensdag en de vrijdag okay, en, en, georganiseerd de komende weken. En de interesse is groot? Uh, uh, volgens mij zijn er nog maar een paar plekjes okay, okay. vrij, zag ik vanochtend. Want ik had even oh. gekeken, maar volgens mij zijn er nog acht plekken vrij over de uh,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 Verdrinken. Dus ja, een ja, van, ja. van de dingen is ook watergewenning. Gewoon dat wennen aan, ja. aan de golven en het zoute water in ja. plaats van het chloor. Zo was het uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, Dolly. Ja, ja. Ja mooi, ja. Uh, nou ja, mooi verhaal. Duidelijk verhaal van ja, uh, wethouder uh, Lars uh, Carré. En het is uh, nuttig en ook wel gezellig natuurlijk met uh, de kids onder elkaar uh, ook dat. om eraan mee te doen. Uh, ja, prachtig initiatief. En ik ben het met Lars eens als hij zegt dat het voor kinderen vaak schrik is in die zee. Want je ziet ook niks. hè? In een zwembad zie je de bodem, je ziet je benen. Maar in zee is het vaak zo dat je, als je wat verder de zee gaat, dat je de bodem niet ziet. En dat kan soms heel beangstigend zijn, waardoor een kind in paniek raakt. Dus ja. heel goed om dat te laten wennen. Ja, er zijn en, genoeg kwallen in ieder geval, toch? Ja, die zijn er wel weer. Ja. Ja. Ja, kwallen dus ik, genoeg. Ik, uh, uh, ik heb gisteren ook even in zee gestaan. Toen zag ik ook weer allemaal ik kwallen. Ik zag zo'n foto op uh, Facebook van een hele, grote, groot, een he? hele grote kwal. Een reuze kwal. Dat was uh, echt een kwal van anderhalve meter bij ja, anderhalve dus, uh, meter. Uh, op het Badhuisplein moeten leggen in plaats van een reuze rat. Ja, ja, de reuze kwal. Dan was het opgelost, uh, ja, Reesfestival Sanford. Nou, huh? zo is het. Ja, je laat weer kansen liggen ja de kwallenshow. Nou ik zei al misschien willen de kunstenaars van samen de kunstenaars van Sandvoort samen een nieuw project doen en dan een hele grote reuze rad bouwen met een T. Oh ja een rad ja. ja. Nou ja, met de reuze een rad rat van Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is echt een uh, fiasco. Hè? Ja, Daar zullen we het niet over weer. hebben. Ja, weer een drama. Allemaal miscommunicatie. Zeker. Nou ja. Ja. Jammer goed, genoeg gebeurt. Voor de dus. kinderen dus wel uh, mooie lessen. Uh, spelende wijs leren met de zee om te gaan. Uh, heel veel van die uh, lessen zitten al vol. Er zijn nog plekken vrij op 7 en 9 augustus... Dus uh, ga snel kijken. Je kunt je aanmelden via de website noord actief slash activiteiten En dan moet je zelf even zoeken naar die zwemlessen. Oké, okay, dat is dus uh, ook weer via uh, sportservice en uh, de gemeente, toch? Uh, nou, niet via de gemeente. Daar kom je er niet. Oh, oké. Okay. Nee, nee. Je moet echt naar noord actief slash uh, activiteiten, maar je kunt natuurlijk ook beginnen bij uh, sportservice en dan word je vanzelf daar naartoe geleid. En uh, kan jij ook uh, gewoon langs? Ja, de, stiekem langskomen? Ja, misschien nou, als dat, er een plekje is? Ja, dat, dat moet je dan maar, dat is dan op de Bonnefoyer. Dat weet ik niet, daar kan ik geen antwoord op dat geven. Dat weten we dus niet, kids. Er nee, dus, zijn ook dingen die we nee, niet nee, weten, hoor. Nee, zo dat. Ja. Nou dat. Ja, we zijn er wel, dat weten we zeker. Althans, dat hopen we. Zometeen in het uh, volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Zijn wel veel plannen in ieder geval. Ja, ja, het zal toch wel lukken? <laughs> nou, dat weet ik. Zo'n slik je in mijn maar water, Ja, Oké. Okay. <laughs> Doe maar <me> niet. <laughs> got into an accident and got it come to school. But when he finally came back his hair. Had turned from black into bright white. Said that it was from when the Kazakh smashed his soul